protesteren tegen de arrestatie van Mladic die in hun ogen een oorlogsheld is. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daarvoor toestemming gegeven. De CIA wil de villa in Abbottabad doorzoeken op sporen... en mogelijk meer documenten van het terreurnetwerk van Al-Qaeda...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 De kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen en mogelijk zo besmet is geraakt. Vanaf dit najaar worden reclamespots op televisie minder luidruchtig. Per 1 september gelden nieuwe geluidseisen voor reclamespots en voor promotiefilmpjes van tv-programma's. TV-reclame en promo's krijgen hetzelfde geluidsniveaus als de programma's van de publieke omroepen en de commerciële zenders RTL en SBS. Het weer het is bewolkt en vooral in de ochtend vallen er buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 27 mei, goedemorgen. Het gaat ook vanochtend veel over Radko Mladic. Hij wordt vandaag verder verhoord als zijn gezondheid dat toelaat. En dan moet hij uiteindelijk naar Den Haag komen. Het laatste nieuws uit Belgrado hoort hier van onze correspondent David-Jan Godfra. En ook verslaggever slaggever van der Wiel is in de Servische hoofdstad... voor reacties op de arrestatie van Mladic. En Jaap de Hoop Scheffer kreeg als Kamerlid te maken met de Nederlandse inzet in Bosnië. Tijdens zijn tijd bij de NAVO was het uitblijven van de arrestatie van Mladic... een grote frustratie voor hem. We spreken hem na acht uur. En de gast vanochtend is ook Paul Koedijk... een van de schrijvers van het NIOT-rapport over de val van Srebrenica. En Boris van de Kerkhoff is vanochtend te gast bij een voormalig Dutchbed-militair. Servië is nu een stap dichter bij het lidmaatschap van de EU gekomen. Hoe het land er economisch voor staat... vragen we aan de landenanalyst van de Rabobank, Rijntje Maasdam. En de G8 in Frankrijk beleef vandaag zijn tweede en laatste dag. Het gaat daar over de wereldeconomie, Bladitsch en Carla Bruni. Het is een belangrijke dag voor Saab. De nieuwe investeerders komen kijken en de fabriek zou ook weer moeten gaan draaien. Er is een handgeschreven versie van de Ethica van Spinoza gevonden. We hebben het over de innovatietop 100. En het voetbal en tennis van gisteren. Dit Radio 1-journaal tot half tien uur kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Het eerste verhoor van de gisteren opgepakte Servische generaal Mladic is gisteravond afgebroken. De gezondheid van Mladic zou te slecht zijn, zegt correspondent David-Jan Godfra. Hij zou zowel geestelijk als lichamelijk behoorlijk beroerd aan toe zijn. Vandaar volgens die advocaat dat het verhoor is, is verdaagd. Het Openbaar Ministerie in Servië heeft wel een heel ander verhaal. Die zegt dat het verhoor is afgebroken omdat Mladic weigert mee te werken. Dat verhoor is verdaagd omdat Mladic alleen maar antwoorden geeft die hij zelf wil, wil geven. Hij geeft dus geen antwoorden op vragen. En daarom heeft de onderzoeksrechter besloten om er voorlopig maar even mee op te houden. Waarschijnlijk wordt Mladic vandaag verder verhoord. Ondertussen blijven de reacties op de arrestatie binnenstromen, zoals van overste Tom Karremans, die leiding had over de Nederlandse militairen in Srebrenica, en hij is blij. Ik vind het een, een, een hele goede operatie, en ik ben ook blij dat hij na zoveel jaar eindelijk is opgepakt. Karremans had als leider van Dutchbed contact met Mladic. Dat contact was wel moeilijk, want Mladic was volgens Karremans niet makkelijk. Een hardliner. Een, een, een keihard uh, optredend persoon waar iedereen naar moest luisteren. En dat gevoel had ik dus zelf ook. Uh, met name de eerste keer dat ik hem ontmoette. Uh, iemand waar je geen zaken mee kon doen. Uh, en er was geen enkele ruimte om te onderhandelen. Ja, um, Karmans had als leider van Dutchbet regelmatig contact met Mladic, maar dat contact was moeilijk. Mladic um, nou, was volgens Karmans niet makkelijk. Wat gisteravond ook reageerde was Serge Brammerts, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Um, hij is nog niet helemaal tevreden. Het is een uh, verplichting geweest voor Servië de twee verblijvende vultrooitochtingen aan te houden. Dat is nu met Mladic gebeurd. Wij zijn daar vandaag natuurlijk heel tevreden mee. Het is nog altijd Hadjic die uh, vrij rondloopt. ze bedoelt Goran Hadjic, de enige Serviër die nog door het tribunaal wordt gezocht. Hoofdaanklager zei verder dat het, ondanks de aanhouding van Mladic nog wel even duurt voordat hij voor de rechter moet verschijnen. Het probleem zal zeker niet het bureau van de, de openbare aanklager zijn. Het probleem zal zeker zijn dat hij natuurlijk het recht heeft... zijn verdediging voor te bereiden. Hij moet het heel omvangrijke dossier uh, krijgen... Door, door ons. Hij moet zijn verdediging kunnen voorbereiden en dan, dat zal zeker een aantal maanden duren. Ja, dan Servië je zelf. Daar is niet iedereen blij met de aanhouding van Mladic. In de hoofdstad Belgrado betoogde tientallen mensen voor de oud-generaal die in hun ogen een held is. Nou, wat zegt deze man? We doen dit voor Mladic omdat hij ons alles heeft gegeven. Aan de aanhaling van de Servische oud-generaal wordt er nu gediscussieerd over een mogelijk EU-lidmaatschap van Servië. Servië heeft gisteren een grote stap gezet, maar het land is er nog lang niet, zegt minister Rosental van Buitenlandse er Zaken. Er zijn nog tal van voorwaarden te vervullen. We hebben het al gehad over het feit dat uh, het uh, Joegoslavië-tribunaal niet alleen uh, Mladic zoekt, maar ook nog een ander. In de tweede plaats hebben we bij Servië ook nog met hele andere zaken te maken. Zoals de relatie naar Kosovo. Allerlei andere zaken die in Servië zelf spelen. Dus hiermee is de toetreding van Servië niet, niet geregeld. Nou, de PVV wil helemaal niet dat Servië bij de EU komt. Het land is corrupt en het gaat slecht om met minderheden, zegt Kamerlid Louise Bontes. Servië is nog lang niet zover. Maar laat ik duidelijk zijn, de PVV vindt dat de Europese Unie groot genoeg is. Te groot al en er komt geen land meer bij, en ook Servië niet. Dus zo hadden ze niet duizend keer aangehouden. Nadit nou, zelf zit vast in een justitiegebouw in Belgedo. Uh, vermoedelijk wordt hij volgende week uitgeleverd... aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Frankrijk is de G8-top aan de gang. De zeven rijkste industrielanden en Rusland... praten daar vooral over de eurocrisis... en de vraag wie Strauss-Kaan als IMF-voorzitter moet opvolgen. Maar knopen doorhakken, dat gebeurt niet... zegt de Franse president Sarkozy. Het is niet au G8 dat we de la nomination du directeur du FMI. We gaan daar tijdens de G8 niet over beslissen, aldus Sarkozy. Zijn minister van Financiën Lagarde is kandidaat voor de hoogste baan bij het IMF. Over haar is hier goed te spreken. Het is een geweldige vrouw, ze zou het goed doen als IMF-voorzitter... maar ze heeft nog een hele weg te gaan, zegt Sarkozy. Naar verwachting wordt pas eind juni bekend of Lagarde inderdaad IMF-voorzitter wordt. Duitse autoriteiten hebben de veroorzaker van de besmetting met de EHEC-bacterie eindelijk gevonden. Bacterie is met komkommers uit Spanje naar Noord-Duitsland gekomen. Helemaal opgelucht zijn ze in Duitsland nog niet. Ik hoop dat we die quelle uitvindig gemaakt hebben en dat er geen andere gibt. Maar zelfs verstandig nemen we proben. Dat werden we ook nog een tijd lang machen, om dat definitief uit te sluiten. We blijven gewoon monsters nemen om er zeker van te zijn dat er geen andere besmettingsbron is, zegt deze woordvoerder. Het Spaanse bedrijf dat de komkommers heeft geleverd ontkent dat de komkommers daar zijn besmet. We hebben hier analyses van die gelijke waarde, zoals die ook weggegaan is. En daarbij stelt zich heraus dat deze e virus niet in de ware is. Het bedrijf zegt dat de bacterie waarschijnlijk tijdens het overladen op de komkommers terecht is gekomen. Patiënten met de bacterie moeten veel overgeven en hebben diarree. Vier mensen zijn aan de bacterie overleden inmiddels. In Amerikaanse stad Joplin is het aantal omgekomen slachtoffers van de tornado opgelopen tot 126. Ook zijn er volgens een woordvoerder nog 232 mensen vermist. Our goal. ...is to get that number to zero. We will dedicate as much state resources as needed around the clock... ...to make sure that all of those family members that have loved ones... ...that they cannot find, are connected. De woordvoerder zegt dat de autoriteiten alles zullen doen om de vermisten te vinden. Ook worden alle familieleden van vermisten met elkaar in contact gebracht. Ondertussen is de sfeer in de stad heel bijzonder... ...zegt deze Nederlander die in Joplin werkt. De sfeer in de staat is, uh, is het is gelaten. Maar het is ook heel erg uh, een sfeer van hoop, uh, van saamhorigheid. Uh, en van, van gewoon uh, 50.000 mensen plus alle vrijwilligers die gewoon één vuist met z'n allen maken. En die zeggen, wij zullen Joggle en bouwen. En wij laten ons niet uit het veld vallen door deze tornado. Hulpverlening is inmiddels wel goed op gang gekomen. Er zijn bedrijven. Uh, die auto's ter beschikbaar stellen, uh, er is zoveel. We hebben sporthallen die tot aan het plafond gevuld zijn met uh, donaties als kleding, water. Alles wat je maar bedenken kan is eigenlijk te krijgen uh, voor de mensen die gedupeerd zijn. De tornado in Joplin was de dodelijkste in de Verenigde Staten in 58 jaar. Zo'n 8000 huizen zijn ook nog verwoest. Een zondag bezoekt president Obama de stad. Pianist Rian de Waal is overleden. Hij brak in 1983 internationaal door. speelde voornamelijk werken van Chopin en Liszt. De Waal was de eerste Nederlandse pianist... die de finale van het koningin Elisabeth-concours in Brussel haalde. Hij leed al enige tijd aan een hersentumor... en overleed gisteren. 53 jaar werd hij. Nou, kom maar. Zo, kan wat zachter? Ja, het geluidsniveau van tv-spotjes wordt dit najaar aan banden gelegd. Bij 1 september moeten tv-reclames net zo hard zijn als de andere, of de gewone programma's. Na 1 januari worden de spotjes die te luid zijn niet meer uitgezonden. De nieuwe regels gelden overigens ook voor promotiefilmpjes van tv-programma's. Dan nog het financiële nieuws. Voor de tweede dag op rij sloten de beurs op Wall Street met winsten. De Dow Jones sloot vanuit een klein beetje winst. Eentiende procent hoger. De technologiebeurs Nasdaq ging achttiende procent omhoog. Vooral producenten van consumentenelektronica deden het goed. Aandeel Hewlett-Packard werd anderhalf procent meer waard. En softwaregigant Microsoft won zelfs twee procent. Kijk nog even naar Azië. Daar zijn de beurs alweer een paar uur open. De Japanse Nikkei staat op een licht verlies. Tot zover het nieuws overzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Vanavond treedt La Grande Dame van het Franse Chanson op in Carré in Amsterdam. Juliette Greco. Een heel bijzonder concert, want Greco is 84 jaar oud. Begonnen als balletdanseres, maar ze is ook actrice en dus ook chansonnière. Ze staat in Carré met een uh, nog andere legende, Gerard Jeunesse. De man die zoveel prachtige nummers voor Brel schreef en hem ook vaak begeleidde. Marie Marlou, aux yeux de fille, ton air filou. Tes vieilles guenilles et tes galantes accordéon, ça fait pas drôle, mais c'est si beau. Tes gigolos, tes déshabilles, sous le métro, de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si beau. Ça fait des tas de petits tapins Qui font merveille en toute saison Ça fait de l'oseille et c'est si bon la croix des verres d'envers Ça fait des mois qui sont au vert Alors ces dames sont une raison À ce qu'on c'est Chibon. Paris bandit Aux mains qui glissent T'as pas d'amis Dans la police Dans ton corsage J'ai des néons, Tu n'es pas sage Mais c'est si bon savant. Pour la chronique, action avant, pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason. Range tes copains, sinon t'es bon. Alala ah 1, alala ah deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Alala ah d'air, alala ah rien, t'es un gangster à la mi temps Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois seras peut-être bon. Paris, j'ai bu. À la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes rayons, seulement trois trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la scène. La romance A illusion Oh, y'a de l'affluence Mais C'est si bon M'oh Dans les faubourgs, prairies, paris, où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Rengar perdu dans le ruisseau, voilà, la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepôt, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flon, flon, t'as la fait, et des millions pour être poète. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, mais c'est si bon. U hoort uh, Greco vanavond dus uh, te zien en te horen in uh, Carré in Amsterdam. Het gaat veel over Mladitz vanochtend, we hebben het al gezegd. Ook bij Joris van der Kerkhof. Joris, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waar man, ben je? Uh, rustig Voor een rustig rijtjeshuis in een uh, grauw, donker uh, Veenendaal. Dat gauwe en donkere komt uh, door de regen. Dat rustige Rijtjeshuis komt misschien wel door de omgeving. Of door de persoon uh, die er woont, Derek Zwaan en zijn uh, familie. Dutch better Derek Zwaan. Hij vertelt uh, de komende uren over 11 juli 1995. En over 26 mei 2011. En over alle dagen uh, daar, uh, daarvoor en uh, daartussenin. Over de missie waar hij bij was. Over de steun uh, die hij kreeg tijdens de missie over de steun, of het gebrek aan de steun... tijdens de missie en, uh, en daarna. Um, hij heeft generaal Mladic gezien, in 1995 in ieder geval. En uh, gisteren uh, was, kwam je natuurlijk op televisie al die beelden uh, weer tegen. Ik ben wel benieuwd naar de beelden die, die hij uh, gisteren en vannacht en vanochtend... Uh, op zijn netvlies heeft proberen door zijn ogen te kijken... Uh, wat, er, uh, wat er bij hem gebeurt, uh, wat hij ziet... Uh, wat zijn herinneringen zijn aan 16 jaar geleden. En wat er boven komt. Misschien wel gaat het uh, over zijn bezoeken. die hij de afgelopen jaren aan Srebrenica heeft gebracht. Over de saamhorigheid tussen hem als oud militair. als oud Nederlands militair, als oud Dutbetter. en de mensen die, uh, die daar wonen. Uh, de saamhorigheid tussen Bosnische Serviërs en, uh, en, uh, en moslims. Dat soort verhalen, dat soort beelden gaan we zo aan hem, aan hem voorleggen. Hij luistert de hele uitzending mee. Kan ook reageren op het, de onderzoeken van het, van het NIO, Paul Koedijk... die nog eens vertelt hoe het onderzoek gegaan is... en wat eh, Dirk Zwaan daarvan vindt wat de uitkomsten toen van het onderzoek waren. Wat betekent het, dat is de basisvraag... wat betekent het dat Bladic gearresteerd is voor een militair... die heel erg jong was in 1995 en 16 jaar later veel rijper door uh, op terug kan kijken. Joris van de Kerkhoof dus vanochtend bij een Dutch die erbij was bij de val van Srebrenica. 17 minuten over 6 door naar Libië. Het front in het oosten van het land verandert al weken eigenlijk niet. De opstandelingen zijn ervan overtuigd... dat ze ooit verder zullen oprukken. Maar in de stad is het, het dichtst bij het front. Is niet iedereen daar zeker van. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen... bericht vanaf de rand van het bevrijde oost libië Asdabia is eigenlijk de laatste stad die in handen is van de rebellen. Ga je verder westelijk, dan kom je op een gegeven moment bij het front. Er zijn hier weer meer inwoners terug. Er zijn erg wat gebouwen geraakt, zeker aan de buitenste ring van Asjidabia. Veel winkels zijn dicht. Even uit de auto, bij een marktje kijken. Nou, heel veel groenten opgestapeld in kratten. Op deze weg rijden er best wat auto's langs, maar voor de rest is Asjidabia toch wel erg stil. Voelt u zich nu veilig in Ashdabia of bent u nog steeds bang dat Gaddafi terugkomt? een Nee, ik voel me hier wel prima. Uh, het gaat best goed nu in Ashdabia. En ook de lokale overgangsraad die hier is, die werkt. Daar zijn de mensen van aanwezig. Dus langzamerhand gaat het hier weer beter. Wallah, ik wil we hier weer een omdat de troepen van Gaddafi nog in de volgende stad zitten, in Brega, zijn nog best wel wat mensen hier bang om terug te keren. Bang dat Gaddafi vanuit Brega toch weer naar Ashdabia komt. Ik denk dat het misschien nog maar twee weken duurt voordat Gaddafi valt, dat hij weg is. Gaddafi moet zich steeds meer schuilhouden, terwijl wij ons steeds beter ontwikkelen op militair vlak, op politiek vlak. We bereiden ons steeds meer voor op een nieuw Libië. We rijden nu de stad uit aan die westelijke kant. Uh, weer wat uh, kapotgeschoten gebouwen. Uh, voertuigen, waarschijnlijk van Gaddafi, uitgebrand. Een tank waar de kop vanaf is. Ongetwijfeld door een uh, NAVO-bom. En dan worden we nu tegengehouden... door een paar rebellen in verschillende soorten uniform. Helemaal groen, bruin, met spikkels. of Gewoon in burgerkleding. Het is maar een handjevol. Volgens mij zijn ze... ...zich enorm aan het vervelen, want het lijkt alsof ze een beetje voor de grap aan het schieten zijn. Maar Ze schieten op verkeersborden en dan het liefst niet op het bord, maar op de paal. Maar vroeger werd je feestelijk toegelaten altijd als je naar het front wilde. En nu wordt de pers op afstand gehouden. Waarom is dat? Nou, de beelden die toen gemaakt werden aan het front... Die werden ook bekeken aan de andere kant door de Gaddafi-troepen. En die gingen dan op zoek naar de plekken die in beeld waren gebracht. Dus ja, de, de verslaggeving bracht uh, de rebellen in gevaar. Maar hoe gaat het nou aan het front? Want we zien wel pick-up trucks die kant op rijden. Maar wordt er gevochten? Het is rustig. Er gebeurt eigenlijk niet veel nu. Het is niet dat de oorlog voorbij is. Maar we zijn ook bezig te praten met de andere kant. Wij vechten natuurlijk tegen landgenoten. Tegen andere Libiërs. En er zijn al zoveel doden gevallen. En als die andere kant nou ophoudt met vechten. Ja, dan zijn we ook klaar. Zou het een goed idee zijn als NAVO het helemaal voor u afmaakt. Dus niet alleen vanuit de lucht, ook niet met helikopters alleen maar achterbij, maar grondroepen. Als de NAVO het zou doen via de grond, dan zullen we hier toch een grotere oorlog zien, veel meer ellende, dan zoals wij dat nu doen, langzaam. Wel met ondersteuning van de NAVO, maar langzaam bereidt Libië zich voor op het vertrek van Gaddafi. Nu hoorde wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen aan de rand dus van het bevrijde oost libië Inmiddels heeft minister Hille van Defensie aangegeven uh, langer in Libië te willen blijven. U vindt daar meer over op onze website nos.nl. .no. Tien voor half zeven geweest, dit is het Radio 1 Journaal. Het begon allemaal met een eenvoudige protestactie voor de verkiezingen van afgelopen zondag in Spanje. De verkiezingen zijn voorbij, de regerende partijen hebben een forse nederlaag geleden... En er werden ook zondag bijna 1 miljoen blanco- en ongeldige stemmen uitgebracht. Waarschijnlijk ook uit protest. De jongeren op het protestplein Puerta del Sol in Madrid, die zitten er nog steeds. En correspondent Rob Zoutberg vraagt zich af wat ze eigenlijk nog willen. Piesta cerca door sol. Het actiedorp op Puerta del Sol staat er nu al bijna twee weken. Het is wel ongelooflijk, er hangt een compleet stratenplan. ...bij de ingang. Er zijn voortdurend hier ook allerlei omroepberichten. Hier zojuist het bericht dat de grote pan terug moet naar de keuken. Anders is er vandaag niets te eten. Maar het lijkt er inderdaad op dat inmiddels aan alles is gedacht hier. Er is een collectieve tuin ingericht door de actievoerders. Er is een crash... Een perscentrum, keukens hier rechts. Er wordt nog altijd heel veel vergaderd. En bijvoorbeeld hier waar we nu staan is een bibliotheek ingericht. La idea tenemos unas carros. Con los que pensamos salvar los libros. Ja, zegt de bibliothecaris hier. We hebben wat uh, boodschappenkarretjes klaarstaan om daar razendsnel de boeken in te doen als het hier tot een ontruiming komt. Het uh, plan is wel om de, met deze bibliotheek verder te gaan op een andere plek, wanneer dit actiekamp hier verdwijnt. We esperemos no terminar como la biblioteca de Alejandría. Maar dan zegt hij: ik hoop in ieder geval niet dat we ten onder gaan, zoals de bibliotheek van Alexandrië destijds. An reivindicado, lo han dicho y ya está, porque están más tiempos no van a solucionar más. Uiteraard is niet iedereen het eens met zoveel idealen bij elkaar gepakt op Puerta del Sol. Loopt we wat ouder stel. Een beetje verongelijkt hier door echt het weerwaar van zeilen, touwen, palen. Hoe het hele dorp is opgezet. De vrouw zegt, het protest heb ik nu wel gehoord. Ik weet nu wel waarom het gaat. En het moment lijkt me aangebroken dat deze hele winkel snel wordt opgeruimd. Laura de Retirar el, el Tenderete Otro Het is inmiddels daags na de verkiezingen. In Spanje, die we weten, die Zapatero, premier Zapatero ongelooflijk verloor. De discussie binnen zijn partij nu over hoe het nu verder moet. Of er misschien wel voortijdige verkiezingen moeten gaan komen. En daarbij is een andere discussie ontstaan. Of dit enorme tentenkamp op Puerta del Sol niet eigenlijk zijn langste tijd gehad heeft. Succes kan je zeggen is bereikt. Er is aandacht gekomen voor de zaken die jongeren hier hebben willen aanroeren. Dus waarom nog langer doorgaan? Het staat dat we moeten blijven se kunnen hier Ik spreek met een van de officieel aangewezen woordvoerders op het plein. Hij zegt: Ja, natuurlijk. Natuurlijk kunnen we niet eeuwig hier blijven met ons tentenkamp op Puerta del Sol. De zaak is nu dat we van dit plein de beweging naar buiten gaan maken. Naar de wijken toe, naar andere steden toe. De rest van de wereld in. Ze necesita que se cree een sol in cada una de las plazas de cada pueblo, de cada barrio. En het wordt uiteindelijk dit weekend als de actievoerders gaan beslissen of ze hun tentenkamp op Puerto del Sol gaan ontruimen. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. ADO Den Haag is hard op weg naar Europees voetbal. De Hagenaars rolden in de eerste finale-wedstrijd van de playoffs. FC Groningen met maar liefst 5-1 op. Toornstra scoorde drie keer. Immers en Lewin de andere twee. Evans scoorde voor Groningen. Jens Toornstra had genoten. Ja, dat was, uh, ja, was geweldig. Uh, ja Gewoon een mooie avond vanavond. Uh, ik denk dat we een hele grote stap hebben gezet... Uh, richting de voorrondes van Europa, denk ik. We, we hadden vandaag uh, alle twee de ballen. We wonen al onze duels... en. Uh, ja, dat is heerlijk voetballen en uh, dan gaat het vanzelf lopen. Het publiek gaat erachter staan en dan uh, is het heerlijk voetballen. Groningen coach Pieter Huistra had uiteraard een heel ander gevoel... maar zijn analyse was wel glashelder. Kijk, het is uh, vrij duidelijk, denk ik, deze wedstrijd. Uh, op 0-0 krijgen we twee grote kansen, die gaan er niet in. En daarna lopen we eigenlijk achter Ado aan de hele wedstrijd. en Ja, dan... Uh, uiteindelijk mag je nog blij zijn dat het 5-1 is. Uh, soms uh, is, is de werkelijkheid is keihard. En uh, ja, dat... Uh, dat was vandaag het geval. We liepen er steeds achteraan. We zaten steeds te laat in de duels. ADO die wilde het veel meer dan wij. Dat was duidelijk te zien. En uh, ja, dat is natuurlijk een hele slechte conclusie vanuit onze kant gezien. Ja, de andere wedstrijd. De return dus is zondag nog in Groningen. Het lijkt een formaliteit. De winnaar stroomt in de tweede voorronde van de Europa League in. Excelsior is bijna zeker van nog een jaar in de divisie. Rotterdammers wonnen in de promotie degradatie. Competitie na competitie met 5-1 bij Helmond Sport. Ja, de return zondag lijkt eigenlijk een formaliteit en dat vindt ook Daan Bovenberg van Excelsior. Ja, dan heb je het uh, aardig in, uh, in eigen hand inderdaad. Een uh, fantastisch resultaat hier. Ik denk dat we heel de wedstrijd wel gewoon de betere ploeg waren. We hebben eigenlijk niks, uh, niks weggegeven en uh, sommige fases vergaten we een beetje ons eigen spelletje te spelen. Maar uh, over het algemeen hebben we het denk ik gewoon uh, heel goed gedaan. En uh, ja, vijf doelpunten maken in de uitwedstrijd uh, daar ook van tevoren voor getekend natuurlijk. Ja, verliezende trainer Jurgen Streppel was uiteraard teleurgesteld. Ja, grote deceptie. We hadden inderdaad geloof. En, maar dat was snel in de grond gebeurd. Na vier minuten een, een fout achterin. 1-0 achter. Toen sloeg, het, toen sloeg het stadion stil. Maar daarna, daarna hebben we ons denk ik wel redelijk herpakt in de eerste helft. Al liet Excelsior dat gewoon toe. Maar goed, dan moet je dat kunnen. en We hebben weinig kansen gecreëerd. Ook VVV maakt goede kans op klassenbehoud. De Venloers wonnen in Zwolle met 2-1. Slot maakte de 2-1 vanaf de penaltystip. Leemans van VVV kreeg kort voor tijd rood. Zwolle naar Arne Slot. wist eigenlijk wel wat de beslissende factor was. Ja, typische verhaal van een eerdivisieploeg tegen een eerste divisieploeg. Ik denk dat wij er gerust kunnen zeggen dat we beter waren. Alleen uh, wij maken de kansen niet af. En uh, een dom foutje van ons. En daarvoor komen we een achter. Dat zie je bijna altijd uh, als je... Tegen een hoger niveau speelt. Dat je zelf een dom foutje maakt. Terwijl je eigenlijk gewoon beter bent. Ja, Jamaikaanse wereld en olympisch... Zwolle was beter. Ik kan nog even laten bekleven. Jamaikaanse wereld en olympisch kampioen. Sprint en wereldrecordhouder Usain Bolt is terug op de atletiekbaan. Hij is gesteld van zijn blessures. En maakt zijn rentrée bij de Diamond League wedstrijden in Rome. Leon Haan zag het gebeuren. Hij was lang geblesseerd aan zijn rug. Bolt ging het wel aan nu met Asafa Powell. Leon Haan heeft het gezien. Leon, hoe is het afgelopen? Ja, dat is... ja Bolt won uiteindelijk met 9,91. En Paul noteerde 9,93. Maar het was een bijzondere race. Omdat de start van Usain Bolt eigenlijk uh, vrij slecht was. Het leek er echt op dat Essever Paul zou gaan winnen. Want die laatste 20 meter kwam er in één keer een versnelling. En toen won hij dus toch nog. En dat was wel uh, mooi om te zien. Kijk, in zo'n sprint komt alles uh, ja, tot op in de details aan. En ja, ik denk dat hij gewoon een aantal races nodig heeft... om een goede, goede wedstrijd en een goede tijd neer te zetten. Het is ook nodig, want uh, hij moet werken naar, uh, naar topvorm toe. Later dit jaar, eind augustus, zijn de wereldkampioenschappen... atletiek in DQ. Ja, daar gaat het eigenlijk om voor alle atleten. Dus al die atleten die schaven heel langzaam aan hun vorm... en die hebben gewoon wedstrijden nodig om uiteindelijk het optimale resultaat te bereiken. Usain Bolt is dus terug. Was ook nog Nederlandse inbreng in Rome de 4x100 meter estafette, het werd geen succes. De sprinters verprutsten een wissel en ze finishten niet. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven, Dorot Megens, goedemorgen. Goedemorgen. In Belgrado wordt oud-generaal Mladic vandaag opnieuw gehoord... door een onderzoeksrechter. Gisteren werd het verhoor voortijdig afgebroken... omdat Mladic geen enkele vraag beantwoordde. Volgens een advocaat is hij daar te ziek voor. In Belgrado wordt verwacht dat het dagen of misschien een week zal duren... voordat Mladic wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. De besmetting met een darmbacterie in Duitsland... is vermoedelijk niet veroorzaakt door groenten uit Noord-Duitsland... maar door komkommers uit Spanje, zegt de gezondheidsinspectie... Duizenden mensen zijn besmet geraakt en er zijn vier mensen overleden. De komkommers zijn geleverd door een Nederlandse teler in Spanje. De CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daarvoor toestemming gegeven. De inlichtingendienst wil de villa in Abbottabad doorzoeken... in de hoop sporen of documenten van het terreurnetwerk Al-Qaeda te vinden. Minister Clinton is in Pakistan voor overleg met de regering. En de reclamespots op televisie worden vanaf 1 september minder luidruchtig. Er gaan nieuwe geluidseisen gelden, ook voor promotiefilmpjes van tv-programma's. Richtlijnen gelden zowel voor publieke omroepen als voor commerciële zenders als RTL en SBS. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en verspreid over het land komen buien voor...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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De zaak Mladic, die binnenkort voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag kan beginnen, wordt vermoedelijk het sluitstuk voor dat hof. Inmiddels zijn er veel zaken tegen verdachten uit voormalig Joegoslavië behandeld. Maar het Joegoslavië-tribunaal kende wel een trage start. Het Joegoslavië-tribunaal is opgericht in 1993, het is een rechtbank van de Verenigde Naties. In een gebouw in Den Haag behandelen rechters zaken tegen personen... verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht. In het voormalig Joegoslavië woedt tussen 1991 en 1995 een burgeroorlog. De oprichtingszitting wordt bijgewoond... door de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Peter Kooijmans. Die vindt dat er een waarschuwingssignaal uitgaat van dit tribunaal... en hoopt dat het een succes wordt. perpetrators ...will be prosecuted wherever and whenever. I sincerely hope the tribunal will set a precedent. De eerste hoofdaanklager Richard Goldstone deelt de woorden van Kooimans... ...en denkt dat het tribunaal een belangrijke standaard wordt in het internationale recht. The success or failure of this tribunal will determine for the next decade and more the whole question... Of the in the of human de eerste uitspraak is in mei 1997. De Bosnische Serviër Dusko Tadic kreeg meer dan 20 jaar gevangenisstraf wegens misdaden begaan in onder meer kamp Omarska. 25 years Op 1 april 2001 pakt een arrestatieteam de Servische president Slobodan Milošević op in Belgrado. Hij wordt drie maanden later naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. De rechtszaak tegen Milosevic begint in 2002. Carla Del Ponte is dan de nieuwe hoofdaanklager. At the time of his arrest, Mr. Milosevic refused service of the copy of the original indictment. Ze vertelt over het gedoe dat er is met de aanklacht die Milosevic wel of niet gelezen zou hebben. Transfer to the Hague. Did Mr. Milosevic accept, read, or have read To him the Deze zaak kan niet worden afgemaakt omdat Milošević in maart 2006 dood wordt aangetroffen in zijn cel. Onderzoek wijst uit dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Een andere grote zaak is die tegen de Bosnisch-Servische politicus Radovan Karadzic. Hij wordt verdacht van volkerenmoord en andere oorlogsmisdaden tegen Bosnische moslims in Sarajevo en in de enclave Srebrenica. Meer dan tien jaar is hij op de vlucht. Op 21 juli 2008 wordt hij... In een bus in Belgrado gearresteerd. Ruim een week later zit hij in de scheveningse gevangenis. De rechtszaak tegen hem begint in oktober 2009. Aanklager Brammerts, opvolger van Del Ponte, denkt dat het een ingewikkeld proces wordt tegen Karadzic. Het will een a complex trial, like other cases before this tribunal. In order to prove the serious crimes, the prosecution will have to present a significant amount of evidence. Karadzic wil geen advocaat en verdedigt zichzelf. De zaak tegen hem loopt nog. On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Radko Mladic. De volgende verdachte die voor het Joegoslavië tribunaal moet verschijnen. is dus de gisteren opgepakte bosnisch servische oud-generaal Radko Mladic. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Extradition process is underway. This is the result of full cooperation of Serbia with het Hague -trib tribunal. Generaal Mladic wordt binnen 10 dagen in Den Haag verwacht. Het Joegoslavië tribunaal heeft in totaal 161 mensen aangeklaagd. 125 zaken zijn afgerond. 36 zaken zijn dus nog in behandeling. Het mandaat loopt af in 2014. Dan zou het tribunaal dicht moeten. Dat is waarschijnlijk niet haalbaar. Met deze nieuwe belangrijke verdachte Mladic is er voorlopig meer dan genoeg werk voor de rechters. Maar het tribunaal is na de arrestatie van Mladic nog wel op zoek naar één aangeklaagde. Dat is Goran Hadžić, een etnisch servisch politicus uit Kroatië. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij het bloedbad van Vukovar in 1991. En hoe reageren Bosniërs en Serviërs in Nederland op de arrestatie van Radko Mladic? Beide gemeenschappen volgen het nieuws uit hun vaderland vaak nog op de voet. En dat is ook de reden voor emotionele discussies. Bosnier Ernard Silazic vluchtte op zijn twaalfde voor het oorlogsgeweld. Verslaggever John Sarbach zocht hem op thuis in Beverwijk. I am not that happy. I was disappointed so many times. we zitten hier uh, een beetje samen het nieuws te kijken, maar hoe bent u het nou eigenlijk te weten gekomen? Uh, via internet. Ik uh, moest een mail checken en ik ging uh, op Nieuws.nl kijken en toen zag ik dat Matijs werd uh, opgepakt of iets opgepakt. Dacht men, omdat het uh, nog in uh, onderzoek was. En Geloofde u het meteen? Uh, dat is een goede vraag. Ik, ik denk het wel. Maar ik was niet... Ja, het, het. het verbaasde u niet? I, ja en nee. Om, uh, aan de ene kant is het van... Man, het heeft 16 jaar geduurd voordat hij is opgepakt. En uh, van, zal het wel waar zijn? Want uh, er is wel vaker gebeurd in het verleden... dat iemand werd opgepakt die op Mladic of op Karadzic leek. Maar uh, om één uur... Uh, gaf president Tadic, president van Servië, uh, hij heeft een verklaring uitgebracht waarin dat bevestigde dat Mladic inderdaad uh, werd opgepakt. Of iets opgepakt en uh, toen wist ik het. Het is dus een uur daarna eigenlijk. Toen wist u het zeker en gaf u dat een heel goed gevoel van geluk? Was u blij? Ik was opgelucht, niet blij. Het is 16 jaar, duurt dit uh, horror voor heel veel families. Uh, uh, en... Ik denk dat heel veel mensen dan ook zo'n gevoel hebben. Een Dubbel gevoel. Aan de ene kant opgelucht, maar aan de andere kant van: jongens, heeft dit nou zo lang moeten duren? Man, wat vermoedt u dat erachter zit dat het zo lang geduurd heeft dan? Ja, ik, uh, ik ben niet zo van conspiracy theories. Maar als je de gebeurtenissen volgt en de manier waarop dat allemaal gelopen is, en met de uh, berichtgeving dat Servië wellicht een negatief advies zou krijgen uh, met betrekking tot de toetreding tot de Europese Unie. En meteen, een dag of twee daarna, het feit dat Mladic is opgepakt. Ja, en als je een beetje nieuws eh, nieuw volgt, dan hoor je van allerlei kanten eh, mensen roepen van, ja, een duidelijk voorbeeld van een handelovereenkomst. Eh, de Serviërs eh, kijken anders naar de arrestatie van Mladic. Verslaggever Harro Brouwer vroeg Zarko Maravic hoe hij reageerde op het nieuws van de arrestatie. Ik ben eerst geschokt. Ik had het niet verwacht, als ik eerlijk mag zijn. Ik had meer verwacht dat, uh, dat hij eigenlijk nooit opgepakt zou worden. Um, ik vind het ook niet leuk. Er zitten meerdere kanten aan het verhaal van, um, van de hele oorlog. Die man is niet alleen een misdadiger, maar hij heeft ook zijn eigen volk beschermd. Kun je een voorbeeld noemen? Um, het leger waar hij in diende, dat heeft um, er eigenlijk voor gezorgd... dat mijn familie, de kant van mijn, mijn moederskant in Bosnië, de oorlog overleefd heeft... God weet, als hij er niet was, dat het misschien heel anders zou zijn gelopen. En dat de, de inwoners, de Servische Servis inwoners van Bosnië... grotendeels misschien de oorlog niet hadden overleefd. Je kijkt positief tegen hem, Ladić. Ik kijk grotendeels positief tegen hem, ja. Ik curse brainza niet goed, uh, wat er is gebeurd. Maar ik kijk een zekere zin positief tegen die man op. Ja, het, is een, uh, het is een generaal, het is een heel intelligente man. Die man wist wat hij deed. Hij heeft... Um, hij heeft Professioneel, als ik eerlijk mag zijn, professioneel oorlog gevoerd. Ook tegen de vijand waar hij eigenlijk niet oorlog tegen kon voeren. Dat was gewoon deels ook het Westen. Maar het is ook wel een man die aangeklaagd wordt voor genocide. Hij wordt aangeklaagd, ja, maar hij is nog niet schuldig bevonden. Dat is het grote verschil. Maar er zijn toch 7.000 tot 8.000 moslimmannen, bijvoorbeeld in Srebrenica, verdwenen en teruggevonden in massagraven? Dat klopt, dat wordt geroepen. Maar er zijn er niet 8.000 gevonden in massagraven, hooguit 2.000. Zo denken meer mensen in Servië erover. Ja, ja wel meer. Ja, ik weet niet of de grootste zo erover denkt... maar wel meer. Ja, klopt. Ja. En zo dachten ze ook over uh, Karadric. Milosevic, weet ik niet precies. Toen volgde ik het nieuws nog niet echt. Dus toen was ik nog wat jonger. Wat dus ja. gaat het nu verder voor Servië betekenen? Ja, dat weet ik niet. Ze beloven van alles. Vooral de Europese Unie belooft van alles. Ik denk dat vooral Maxime Verhagen... nu uh, wat minder weerstand mag bieden. Hetgene wat hij wou is uitgekomen... Dus de toetreding van Servië tot de Europese Unie, we moeten het nog maar zien. We moeten nog zien. Het is, uh, het is niet iets wat ik, uh, waar ik echt, echt van uh, zeker ben dat het gaat gebeuren. En dat zei Zarko Maravits tegen Haro Brouwer. Uiteraard praten wij vanochtend nog langer door over de arrestatie van Radko Mladic. We zijn vanochtend bij een Dutchbetter... die de val van Srebrenica heeft meegemaakt in 1995. We praten ook met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. Uh, en we hebben nog veel meer. We gaan ook schakelen bijvoorbeeld met Belgrado, met onze correspondent en verslaggever. Dat is ook andere nieuws in het Radio 1 Journaal. Het midden- en kleinbedrijf deelde, namelijk gistermiddag in Utrecht... prijzen uit voor de beste innovatieve ideeën. Meer dan 200 inzendingen werden beoordeeld op impact, originaliteit... omzetpotentie en verkrijgbaarheid. Ondanks verrassende uitvindingen maakt de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... zich zorgen over de innovatiekracht van Nederland. Verslaggever Jeroen Schutteijzer sprak met Rinoi Kam. Uh, er wordt al jaren enorm gemopperd. Den Haag zou onvoldoende geld uittrekken voor innovatie. En nu lees ik dat Nederland op de innovatieindex van het World Economic Forum is gestegen van 10 naar 8. Hoe kan dat nou? In de eerste plaats gaat die innovatieindex, wat is meer dan innovatieindex alleen, het is eigenlijk een concurrentiekrachtindex, gaat over meer dan overheidsbudgetten voor innovatie, gelukkig maar... Want uiteindelijk moet innoveren toch gebeuren door ondernemingen. En in Nederland hebben we toch gelukkig nog steeds hele innovatieve ondernemingen. Maar is dat gemopper terecht? Ik vind dat gemopper voor een deel terecht. Omdat op onderdelen van die grote budgetten, met name alles wat met kennis te maken heeft... Nederland toch weggezakt is. In de middenmoot van de OECD landen beland is. En daar willen we eigenlijk niet bij horen. En daar moeten we ook niet bij willen horen. Nee, wij willen bij de topper, hè? We willen bij de top horen. Dat zeggen we met grote regelmaat. We willen een top 5 kenniseconomie zijn. Dat heeft ook met innovatie te maken. We houden heel precies bij wat daarvoor nodig is. En ik kan u verzekeren, we zijn dat op dit moment echt nog niet. Zijn we een beetje op de goede weg? Op onderdelen wel, maar helaas op andere onderdelen toch nog steeds niet. En dat heeft ook wel veel te maken met die overheidsbudgetten. Niet alleen, want ook de private sector moet meer doen... Maar als je goed kijkt naar wat er de afgelopen vijf jaar gebeurd is... dan zijn we niet verder weggezakt, maar eigenlijk ook niet verder gestegen. Nou, u bent voorzitter van de jury hè? van de MKB Innovatie Top 100. Komen vernieuwingen vooral uit het midden- en kleinbedrijf? De meeste vernieuwingen komen uit het midden- en kleinbedrijf... of zijn zelfs zo vernieuwend dat er bedrijven voor worden opgericht. En die beginnen per definitie als kleine bedrijven. Natuurlijk zijn er hele grote bedrijven met onderzoekslaboratoria... waar af en toe ook hele spannende dingen gebeuren. Maar historisch gezien komen de doorbraken toch echt vanuit het kleine bedrijfsleven. Waarom laten die groten het afweten? Een groot bedrijf heeft een andere cultuur. Die kan het onderzoek heel goed organiseren, maar het is gelijk al meer industrieel probeert meer een vervolg te geven aan wat al bekend is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Soms komen hele vernieuwende dingen tot stand in zo'n groot laboratorium. Maar de geschiedenis van de uitvinding leert dat de echte grote doorbraken... vaak het werk zijn van een genie. En als het genie enig zakelijk instinct heeft... richt dat genie een onderneming op en wordt vervolgens rijk. U heeft heel veel inzendingen bekeken. Heeft het niveau u verrast? Ik vond het niveau heel erg goed. En eigenlijk nog wel weer beter dan de vorige keer dat ik dit soort juries voorzat, Dus ik vind dat er een stijgende lijn in zit. Er zitten hele spannende ideeën in. We hebben met moeite de beste gevonden. Er was heel veel concurrentie voor de eerste plaats. Maar ik ben zelf erg gelukkig met de winnaar... of de winnaars. We gaan er een aantal aanwijzen. Uh, en ik geloof dat de hele jury daar zo over denkt. Wat vond u het meest verrassend? Ik vond het meest verheugend dat er ook echt industriële uitvindingen zitten. Nederlanders zijn heel erg goed in dienstverlening. Maar niet alles van wat we hier bekronen zijn nieuwe diensten. Er zijn ook echt nieuwe producten. Er zit er hard ingenieurswerk bij. Daar zijn we traditiegetrouw wat minder goed in. Maar hier zijn een paar hele mooie voorbeelden wat we op die terreinen gaan presteren meest innovatieve bedrijf van 2011 wat werd Dacom uit Emmen. Het bedrijf kreeg een prijs voor het bewateringssysteem dat geen water verspilt. Een boer heeft daardoor nog maar de helft van zijn water nodig... om dezelfde hoeveelheid gewassen te telen. In een concertgebouw is vanavond een verjaardagsfeestje voor prinses Maxima. We zomaar eens even bellen met een van de mensen die daarbij aanwezig is. Eerst naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Veel regen vanochtend. Heeft ja. dat invloed op de weg Ja, of valt dat mee? gaat zeker wel druk worden. Op het moment rijdt alles nog aardig door. Meestal staat er op vrijdagochtend zo'n 30 kilometer. Nu zal dat wel meer dan 50 kilometer worden. Nou, dat valt mee. En op dit moment geen files, Jolanda. Ik nee, nee, nog helemaal niks. Alles rijdt echt prima door. Hartstikke goed. We spreken je later. Joe. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En Joris van der Kerkhoff haalt vanochtend herinneringen op aan juni 1995. bed, 3, Siberica. Ja. Samen met, met Dirk Zwaan in, in Veenendaal een uh, herinnering aan het ophalen over hoe de communicatie uh, ging... Uh, bijvoorbeeld uh, 16 jaar geleden. Uh, dat je niet kon twitteren of kon mailen of kon doen... maar uh, uh, dat, het, uh, dat het via een telefoon ging die via Amerika uh, liep. en uh, Dat het uitermate moeizaam verliep. Maar misschien was het wel goed dat je ook niet meteen kon vertellen... Uh, wat er daar uh, allemaal aan de hand was, dat dat pas later kwam. Ja, uh, inderdaad. Uh, maar in het begin van de uitzending... Uh, was het natuurlijk allemaal nog uh, heel erg normaal... Kijk, uh, toen, uh, toen uh, ja, ging, ging eigenlijk alles, alles perfect. We deden onze patrouilles en uh, ging alles eigenlijk uh, vrij normaal. En dat wilde je natuurlijk wel graag delen met uh, je geliefde, uh, met je ouders natuurlijk. En uh, iedereen die er omheen staat. Dus ja, dat, dat, dat communiceren, dat was toen heel erg primitief. En uh, zoals nu eigenlijk, de jongens die, en meisjes die in kan zijn geweest... die natuurlijk uh, konden mailen en dat soort zaken allemaal. Dat hadden we niet. Nee. Hoe oud was u toen u daar naartoe ging? Ja, 18 jaar. Ja, ja, ja, ja. Groen achter de oren. En toen uh, daarheen uh, gegaan. En met welke kleur kwam u terug? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, ja, ja. Zwart. Ja, ja. ja, met heel veel bagage in de rug. In de rugzak, bedoel ik. Ja. En dat zwarte, uh, was het dat in 1995 al toen u terugkwam? Of kwam dat eigenlijk pas later? Ja het was eigenlijk uh, vrij direct al. Uh, alleen uh, dat beseft dat kwam eigenlijk vrij, dat kwam eigenlijk later. Uh, je beseft het eigenlijk helemaal niet. Het is zo buitenproportioneel uh, wat daar gebeurd is, dat. Uh... Je ja, eigenlijk niet kan, het, het, het, het komt niet bij je binnen. Het is, uh, je gaat denken bij jezelf: ben ik zo naïef geweest. Uh, ik wist dat... Naïef in de zin van stond erbij en keek ernaar. Ja, maar, nee, maar ik, ik, ik, ik, ik, in je staanse dromen kan je het ook niet, niet, niet, niet, niet bedenken. Dat dat dus inderdaad voor je ogen is gebeurd. Want dan ben je eigenlijk pas goed ziek als je dat had kunnen bedenken. Ja, ja inderdaad. En ik wist het ook echt niet. Als ik het had geweten, dan... dan, uh, ja, dan uh, we, we konden daar ook helemaal niks ondernemen, natuurlijk. Alleen, uh, ja, er werd tegen ons gezegd door uh, de leidinggevende... van de mensen gaan naar Cladanje En dat is, een, dat is een plaats bij het in de buurt. En daar gaan de vluchtelingen heen. Zowel de mannen als de vrouwen als de kinderen. Nou, uh, de, mannen, of de vrouwen en de kinderen die zijn naar gebracht. Alleen, ja, we weten hoe het met die mannen is afgelopen. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een verschrikkelijk verhaal. verschrikkelijk, ja. Blij dat Bladits nu gearresteerd is? Ja, zeker. Ja, ontzettend blij. Ja, ontzettend blij. Uh, het is uh, uh, ja, ge een geweldig iets. Uh, het gaat een, een bijdrage leveren aan, uh, aan de verwerking. Het gaat een, een, een, een bijdrage leveren aan, uh, aan het gevoel, aan alles. Uh, het recht zal zegen vieren, eindelijk... Dat ja, is een bijdrage voor u, maar u bent nu inmiddels vier keer geweest... ook daar, Subrenica, ook voor de mensen daar. U haalt al adem om verhalen te vertellen over hoe het contact is nu... van u met de mensen daar, hoe het contact is met, met, tussen u... en alle andere Dutchbetters. We hebben nog tot half tien. Fijn dat u uw verhaal wil vertellen vanochtend. Na half acht praten we ook over de val van Srebrenica. Dat doen we dan met Paul Koedijk. Hij is een van de schrijvers van het NIOT-rapport... over de val van de enclave. Het is negen minuten voor zeven u, luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Door naar ander nieuws, tien dagen geleden was ze jarig, maar vandaag heeft ze haar feestje. Prinses Maxima is vorige week 40 jaar geworden en vanavond is er ter gelegenheid van haar verjaardag een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Er komen koninklijke gasten, maar ook mensen zonder blauw bloed konden een kaartje kopen. En een van die feestgangers is Hans Philips. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent er vanavond bij op dat feestje van Maxima. Komt u nou voor het concertgebouworkest of voor Maxima? <laughs> Interessante vraag. Eerst en vooral natuurlijk voor het uh, concertgebouworkest. Want dat kaartje had ik al aangeschaft. Maar uh, een aanwezigheid van Maxima maakt het natuurlijk uh, extra bijzonder. Ja, wat heeft u met de prinses? Uh, ik, heb, uh, ik heb niets met de prinses, maar ik ben een enorme bewonderaar van haar. En bewonderaar in, in feite alles wat, ze, wat zij doet. Dus ik vind haar een geweldige, sterke vrouw. En Een van de beste dingen die ons land de afgelopen tien jaar is overkomen, denk ik. Maar dat zullen we over veertig jaar nog wel eens bekijken. Dan heeft u toch iets met de prinses. Nee, van... Ja, natuurlijk. Ja. Ik, voel, ik voel een <laughs> hele warme band. Ik heb rood bloed. Maar desalniettemin voel ik me toch heel erg uh, verbonden met haar. Mm, dan zit u vanavond in dezelfde zaal. Klopt, Dat, ja. dat schept ook al een band natuurlijk. En, ja. en wat, wat krijgt u dan te zien? Wat wordt dat voor een concert vanavond? Vanavond hebben we twee pianoconcerten. Onder andere van uh, Frans Liest. Uh, <clears throat> en natuurlijk uh, een prachtige pianist. Uitgevoerd verder met uh, leden van het Concertgebouworkest. Dat niet onterecht nog altijd het beste orkest van de wereld is. Ja. En dat realiseren we ons maar veel te weinig. Ja. Maar u ziet en dat wel vaker. Zonder... Ja, u ziet dat wel vaker. Moet het dan vanavond toch nog beter zijn dan anders? <laughs> uh, ik, zie, ik zie ook inderdaad uh, leden van een koninklijk huis... wel eens vaker op het uh, frontbalkon zitten. En uh, uh, 2 februari was uh, Maxima met Alexander tien jaar getrouwd. En toen zaten ze ook alle twee daar. Dus ze kiezen wel vaker uh, speciale gelegenheden uit om uh, in familieverband iets te vieren. Hmm. Zit u dan dichtbij vanavond, denkt u? Uh, nou, de zaal is nogal groot, zoals u weet. Hmm. Uh, en maar het volgende balkon is uh, vanaf iedere plek in, het, in de zaal uh, niet te missen. Okay. Dus, dus ik zal haar zeker zien. Of zij mij ziet, dat betwijfel ik. <laughs> nou, wie weet, heeft u wat speciaals aan vanavond? <laughs> Um, nou, ik uh, ga altijd netjes gekleed naar de zaal. En wie weet dat ik uh, nog iets extra's doe vanavond. Wie weet. Nou, we, we wachten dat rustig af. Hans Philips, dank dat u ons even te woord wilt staan over het feest van Maxima. Ja, vanavond. heel graag gedaan. Rond uh, acht uur uh, begint dat concert voor de prinses. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. En daarin uiteraard veel nieuws over Radclom Mladic. Zo komt de Telegraaf over de hele voorpagina gerechtigheid. In hele grote letters. En Balkanbeest gepakt. Nou, het AD heeft gekozen voor de kop. En nu is de bul gepakt. De krant herinnert zich op de voorpagina aan... dat Mladic in Srebrenica 8000 mensen de dood Joeg. En dat is next. De krant heeft op de voorpagina... een grote foto van een muurschildering van het gezicht van Mladic. Servië doet wat moet schrijft de krant daarbij en de Volkskrant heeft het over de slagen van Srebrenica. Dat blad praat ook de vraag waarom Mladic pas na 15 jaar is opgepakt. Ook ander nieuws: uh, het adviescollege toetsing administratieve lasten vindt dat de verantwoording van persoonsgebonden budgetten, de zogenoemde PGBs, overbodig is. Schrijft de Volkskrant. Zulke PGBs zijn bedoeld voor chronische zieken die daarmee zorg kunnen inkopen. Nu geldt daarvoor een verantwoordingsplicht, maar die vindt het college nu dus overbodig. Voorzitter van het college zegt dat zo'n verantwoordingsplicht ook niet bestaat voor studiefinanciering of bijvoorbeeld de kinderbijslag. Wie het PGB aan andere zaken dan zorg uitgeeft... moet zelf op de blaren zitten, zegt hij in de Volkskrant. Het college wil sowieso dat de regeldruk in de zorg omlaag gaat. Over 10 tot 15 jaar is de adoptie van buitenlandse kinderen... grotendeels verdwenen. Die voorspelling doet Emeritus Hoogleraar Adoptie... van de Universiteit Utrecht in zijn nieuwe boek... een Hoogleraar dus. De hoogleraar zegt dat veel populaire adoptielanden, zoals China en India, stimuleren dat kinderen door echtparen in eigen land worden geadopteerd. Andere reden zou zijn dat er meer aandacht is voor de zwarte kant van adoptie. Zoals de grote sommen geld die ermee gepaard gaan en de risico's op kinderhandel of illegale adoptie. Ook de kosten van een buitenlandse adoptie zouden steeds meer aspirante ouders afschrikken. Zo'n adoptie kost namelijk rond de 20.000 euro, al is dus de hoogleraar in trouw. De pensioenen van honderden boeren zijn mogelijk verdampt, schrijft de Telegraaf. De krant meldt dat het beleggingsfonds FANOS, waarin de boeren samen met andere beleggers 51 miljoen euro staken, op omvallen staat. Van die 51 miljoen zouden er nog maar acht over zijn. Volgens de Telegraaf is het geld van die 1500 boeren geïnvesteerd in het vakantiepark Hof van Saxe. Nou, dat leidt al enige tijd verlies. De boeren zijn verontwaardigd over het nieuws. Ze krijgen naar eigen zeggen het advies om in Vanos te beleggen, omdat hun inleg daar gegarandeerd werd. Nu zien we dat dat advies waard is geweest. Dat is een van de gedupeerde boeren. De leegstand op de kantorenmarkt is groter dan de verhuurders nu registreren... meldt het Financiële Dagblad. Zodra huurcontracten aflopen, doen bedrijven die net iets te veel ruimte hebben... afstand van hun overtollige vierkante meters. En tot slot het verwezenlijken van een dromen... heeft een vrouw uit Tiel vorig weekend haar leven gekost, meldt het AD. De vrouw maakte in Almere een ritje in een peperdure Ferrari. Maar ze raakte van de weg en knalde tegen een boom. Ze was op slag dood en ook haar instructeur overleefde het ongeluk niet. Het bedrijf dat de auto verhuurde wil in het AD niets kwijt over het ongeluk. Wel wordt verzekerd dat er niet als gekken in snelle auto's wordt gereden. Hoe de vrouw met de Ferrari van de weg raakte, dat is nog niet duidelijk. Zo dadelijk. Uiteraard eh, meer nieuws over de aanhouding van Radko Mladic. We schakelen met Belgado. Daar zit correspondent David-Jan Godfroy. En in Belgado roopt ook rond Matthijs van der Wiel, een van onze verslaggevers. Joris van der Kerkhoffie hoorde dat eerder vanochtend al is... bij een Dutch Better die de val van Srebrenica heeft meegemaakt. Meer dus, zo dadelijk. Blijf luisteren. Zoekt u iemand die de boodschappen doet voor uw moeder met haar gebroken heup?